Wij beginnen de les 143 op de pagina Tzadi Dalet 94. De tekst van de zorgers zelf, de regel 3, ot P, Waf. En het is een bijzonder belangrijk onderwerp wat wij leren de hulp van een tzaddik van de ziel van de tzaddik die al heen is ge gegaan en die komt uh, in de ziel van een tzaddik van deze wereld en gaat hem helpen. Dus met andere woorden, de ziel die hoger is opgekomen, die komt naar een ziel wat lager is opgekomen, maar wel de ziel hier op aarde die het, de moeite waard is in de ogen van die, uh, van die hogere ziel om er binnen te komen, om hem te helpen. Dat kan tijdelijk zijn, dat kan voor een lang, langere periode zijn. Alles in overeenkomst naar regenschap. En hier kunnen, kunnen we zeggen, hoe kan dat? Die ziel, de ziel van Rava Menunasaba was veel groter dan die van, of dan de momentopname van de zielstoestand van Rabbi Elazar en Rabbi Abba. Hoe komt dat? dat die toch wel hem komt te helpen. Dan zien we dat er wat er nog niet is ten, in, qua opvatting hier op aarde van een ziel die lager is de, een hogere ziel die dan bij hem komt Inwonen, in, in als het ware. Die komt dan bij hem, omdat die ziet dat er wel potentieel, potentieel daarvoor is, om dat wel te ontvangen. Dus er zijn allerlei verhoudingen waarom, maar in, in ieder geval natuurlijk dat, het, belangrijk, dat het, het principe gaat op van overeenkomst naar regens. Maar we kunnen ook, ook in het algemeen zien dat uh, een, een hogere traptreden helpt een lagere belendende lagere traptreden. Ja, precies hetzelfde. Altijd een lagere trapt, traptrede kan altijd op, uh, op hulp uh, rekenen van een belendende hogere traptreden. Dus zien dat, we kunnen dat, het is goed om te zien dat, zoals hij ons vertelt, van een bepaalde ziel die dan komt hier op aarde, maar ook ten aanzien van, in het algemeen aspect, van gewone hogere ziel ten aanzien van een lagere ziel. En deze, deze zogerles is bijzonder belangrijk, hoe die ons nu gaat dingen vertellen, zoger en hasulam. Die bij ons zegt eigenlijk in elke toestand weer, uh, bij elke opsteking, dat het altijd zo plaatsvindt. Want alles wat we leren is iets wat altijd op dezelfde manier plaatsvindt. Dus van, van boven is het altijd op dezelfde manier, alleen ten aanzien van ons. Wij veranderen. Maar het systeem, is eeuwig en verandert niet. De regel 3: Ot pe waw. Amroule. Man jahev lach le meizel hacha le mehavwe taon bachamre bachamre. Eigenlijk daar moet het iets een puntje staan of zo. Na na het derde woord voor het einde van de regel Otpe waf zes en zij zeide tegen hem Rab, Rab, rabbi Elazar en rabbi Abba tegen die tegen rabbi Haminun Sab. Man, ja, he, Ley mais al hoch. Wie heeft jou uh, laten uh, hier gaan? Letermey. Ley magawe taon bahamre. Om te zijn te zijn eh uh, uh, Amarlon. Uh, vier Jood, avat Karva batrin atvan bakaf weesamig Lit kasra bahadai zeer speciale manier van hoe de dat opbouwt hoe, hoe hij dat hoe hij vertelt die ijzeldrijver aan hen, let op, Amarlon, hij, die ijzeldrijver, zei tegen hen, want ze weten nog steeds niet of hij, die, of hij, zij zien wel dat hij een grote hoog niveau heeft, dus, maar dan ze vragen hem, laten we dat eerst alleen maar vertalen, laat vertalen, vier, Amarlon, dus, hij zei tegen hen, vier, Yud the letter Yud Avat Korva Batrin Atvan Furde Orloch, with two letters B Kaf ve the letter Kaf and the letter samakh Ledit Kashra Bogodai om zij te laten met mij zich verbinden. Dus overdrachtelijk begin je dan daarover te spreken. Waarom zo, so? zullen we zien. Na de punt 4, na de punt. Kaf, lo, vijf bayele, stalka, ulijit, kasra, Batar de lo, jachla, leme, ella, bij. Vier naar de punt. De letter kaf. lop lo, baile, is telke, wenste niet om op te stegen. U en om zich te verbinden. Uh, met de juut, met de letter juut. Bataar de om omdat uh, uh, zij kon niet lebehaven rege ze zij kon niet en zelfs een ogenblik uh, zijn, al maar uh, al anders dan bij, anders dan met hem, in hem. En wie is met in hem? Zullen we zien. Of met hem. We zullen zien de punt 6. Samag. Lolbaje liest alke. De letter Samig wenste niet om op te stegen. Op te stegen naar de letter Jut. Kaf wilde niet opstegen. Kaf is onder de letter Yud. Ja of niet? En de Samach is ook weer nog lager. Die wilde die, die wenste ook niet om op te stegen. Begin lesada de le in on de om te steunen vanwege om, om, willen om dat die moest steunen die degene die gevallenen zijn de ha blij samig, omdat zonder de letter samig zeven lo jachlin lemme hawe, kunde ze, kunnen ze niet blijven. Punt. Uh, de hasulam, de linker kolom de regel dertien. Gewoon werken aan de tekst, proberen alles geven om te volgen wat je kan. Hij zal geweldig ons uitleggen en het is een geweldige zogerles wat hij ons geeft. Derde, De referentie de referentie letter P waf. 86. Amroule, man vechule. Zij zeiden tot, eh, tot hem. Man, wie, etc. Dubbele punt. Amroulo, zij zeiden tegen hem. 14. Mi nachat ha, mi nachan ha, lalecht kan, ligjot, molich, lig, chamorim. Zij zeiden tegen hem. 14. Wie, wie, na gaat gaan, wie, liet jou, la kan, hier, te gaan, uh, legiot molig, ga om ijzeldrijver, de begeleider, van de, van de ijzels, te zijn, punt, vijftien, kijk, om de, we gaan gewoon eerst vertalen en kijken. Hij ons geweldig vertalen. Amarlehem, Ayud Asta, milchama Bistejot, Jod, Zestin, Bakaf, Ovasamach, Tiday, Sjejavou, Lehit, Kasher, Imi, punt. Amarlehem, hij zei tegen hem. A Jude, de letter Jude, Asta melchama, maak voor de letterlijk maakte oorlog. Bist met twee letters, zestien. Bakav met of met de letter Kav en de letter Samach. Waarom? Kijde is je op dat zij zouden komen om zich met mij te verbinden punt zestien na de punt ha kaf zeventien lorat stale is talek coma bekoma kasher mi achttien Mie acharsche je jechola ligjot ratza echade ella bo negentien. Bekise punt. De letter kaf zeventien. Loratsta wenste niet, leestalek, om op te, steeg, op te steigen, mime koma van haar plaats en zich met mij te verbinden. 18. Mij acharsche en Hulali jod regei omdat zij wil wenste niet, omdat zij kon niet, beter te zeggen, omdat zij kon niet een ogenblik te blijven, uh, Omdat ze uh, anders dan in hem. En wie is die hij? 19, wie is die hem? 19, dat zegt hij op Bekese. In Kese is de troon. Dus die kaf moest wel op de troon gaan zitten. Deel uitmaken van de troon. We zullen dat leren. We hebben dat ook geleerd in, hier tussen Hakjes staat het, de referentie. Eh, uh, het, refer referentiekader, het referentiekader, dat pagina 45 heb ik het opgezocht. en dat is het woord Lamet Alaf. Dus wat we hebben geleerd ook bij Otiyod de Rafa Menuna Saba, herinner je nog? En daar over de letter Kaf, dat de letter Kaf maar, uh, verbonden was aan de kisse, aan de troon. En de troon, dat is in de bovenste vier Sfirot van de wereld Bria. Het komt wel straks. 19. Nee, We gaan samen. Lorat stale is stalek 20 mimekoma. Mishumsche 3 halis moch. Het eilu 21 hanoflim. Kibli samen. Een naam 22, Jecholin, Ligjot. 19. Ah, samen de letter samen. Lorat stal is, dat wenste niet om op te stegen van haar plaats. 20. Mishum schets richalis mocht, omdat zij dient te steunen, et elu, degene. Die Hanoflin, omdat zij dient te steunen, deze die gevallen zijn. Kibli samig, want zonder samig. En samig, de letter samig betekent steun. We hebben dat ook geleerd. In de, en daar is ook pagina 42, oot 28, kan je ook nog bekeken. Want zonder de letter sammig, of zonder steun, sammig is steun, een naam, je goedeemde, kunnen zij, die en kunnen zij, kunnen niet blijven. Dat is deze oor. Dat is een begin. We gaan naar boven, naar de regel 8 Oot bij zijn. Jude, ata legabai yehida, yehida a, weet Bahaimi, Vamarli, baha imi, -h -h bri, bri, ma aabit lah, is talek, ve it male, mikama tevin, ve atvan, de volgende pagina. Sadi, hey, 95, de eerste regel bovenaan. Temirin, alayin, iakirin, batar, batarken, eiti legabech, we Anna ehave saidlach, we eten lach, Aksanta achsanta ditrin atvan alleen. Ja termi eilin Deistalku deinon yesj Jud ella de volgende de We zien dat er een leerling is, een leerling is. En we zien dat er zir leerling is, een En we een een de haag punt klyphorische pagina nou äh, ja, pas dan weer. ah, nog twee pagina's twee pagina's terug naar de pagina's die daalt äh, de regel 8 wordt P zijn Ze, äh, zeven en 80. Jude, de letter Jude, ata legabai hida Hij vertelt verder, hij gaat doorvertellen. Die, vertelt verder die ijzeldrijver. Die zegt verder. De letter Jude, ata yehida, yehida. Alleen de letter Jude kwam over mij. Aan mij, over mij. nasikli, li, kuste mij. We li en omhelste mij. Bacha, Bacha imi huilde met mij. Wa marli en zei tegen mij. Negen. Bri, mijn zoon. Ma, a, a, lag, wat kan ik voor je doen? Maar, wat kan ik voor je doen? In de zin van, ik kan uh, niets voor je doen. Maar, ha, Anna is talijk, maar, uh, zie hier, ik zal uh, uit, ik zal opsteken, We Anna iets malen, en ik zal gevoeld worden, gevoeld raken, gevoeld worden van, mikama Tivin, van een aantal, van een reeks woorden, Weatwa, en letters, de volgende pagina, de, de regel 1, Temirin, Alain Hoge, Verborgen, Jakarin, en batar Batargen, vervolgens, Yatele Gabbech, zal ik komen tot jou. We, alles is tycoon, ja, Alles zijn fasen van de correctie. We ana, en haven. En ik zal je hulp geven. We eten lach. En ik zal je achzante. En ik zal je geven. Tweede regel twee. Achzante. Erfenis. De trin at van alayin, de erfenis van twee hoge letters. Jatir me elinde is talco, hoger meer dan deze die, die uh, opgestegen waren. De non, jesh, uh, de die letters zijn jesh, jud en shin. Jud-Ila-A, -a, de hoge letter, de jude, de volgende pagina, de regel 1, we ila en de hoge Shin. Le Mahavelach Otsrin, om, opdat bij jou uh, de schatkamers zullen zijn, malea, mikor die vol zijn van alles en daarom mijn zoon, ziel, ga. Goed, goed kijk naar nou wat hij hem zegt. De Jood zegt tegen die, en daarom mijn zoon zegt die, ziel, ga. We houden het en wordt de drijver, de ijzeldrijver. Twee. Punt. daar... En daarop Anna Azil begaaf, hij ja, vertelt dat. En daarop ging ik, uh, ging ik uh, zoals ik nu ben. Dus daarmee, daarmee op reis. En nu keren we terug naar de pagina Zadi Dalit 94. Hassulaam, de regel, de linker kolom, de regel 23. Volledige concentratie, want iets, hij geeft iets geweldigs in, deze, in zijn uitleg wat het allemaal is. En als je dat beleeft, telkens ga je meer krachten hebben om geestelijke, uh, geestelijke te beleven. En die wordt sterker en intensiever. Uh, 23. P zijn. De referentie. Letter P zijn. Juud ateligabaiwe goede. Dus hij begon te vertellen. De letter Juude kwam over mij heen. Enzovoort. So Dubbele punt ha yud ba a 34 elai yichida De letter Yud kwam bij mij, zie je, nu correctie, correctere, correctere vertaling. Ik bedoel, in het Hebreeuws dan kan ik het ook zien, wat, hoe Jehoede dat vertaalt. Dus de Yud kwam bij mij, yichida, als de enige. Dat ook op dezelfde manier, ook dat licht hier daar wordt geschreven. Als de ene. Punt. Dus, de andere kwamen dus niet. Die andere twee letters kwamen er niet. Er kwam alleen de letter Jut. 24. Na de punt. Nash zei Zij. De Jut, zie je dat de letter is vrouwelijk. Interessant is, de letters zijn vrouwelijk, omdat um, kielim. Uh, nas kauwoti, zij kuste mij. We hiep kauwoti, en zij, de jood dus, en zij omhelste mij, zegt hij. We opacht daar, en zij huilde met mij. De volgende pagina, het staat 95, de rechter, de rechter, kolom, de regel 1. Wambrali, en zij zei tegen mij, dubbele punt benie, mijn zoon. Kijk, elk detail is belangrijk. Als die zegt mijn zoon, betekent dat die hoger is. Ma, e, ze lach, lacha. Wat zal ik voor je doen? Aw twee in maar zie hier ...en die ik ga opstegen. Om het malet me kame waarim to en ga mij vullen van vele goeie dingen. Dus niet woorden zoals ik had gezegd, want woorden en dingen. Uh, daar was Tarin, dus van goede dingen. Ik ga mij dan vullen um, van goede dingen. Drie we otjejoot, Nistarot, en en de letters die, die verhult, de hoge letters die verhult zijn. En die dierbaar zijn. Waarschijnlijk ook met die hoge ah, Met de hoge letters en verder gaat die. Dus. Ik ga me vullen met goede dingen. Oh nee, het is goed. Goede, kijk. Woorden zijn dwariem. Zie je dat? Het laatste woord in de regel 2. Zijn dingen en woorden is dezelfde in de hele getal. En daarom zien we kijk nou, zien we dat de woorden, woorden en dingen hetzelfde woord zijn. Dus dan zien we dat woorden de, de, de wortel voor dingen. In deze taal kunnen we zien dat het woord en ding is hetzelfde. En uh, dat is daarom beter te zeggen. En ik zal en ik ga me vullen met. Vele. Uh, uh, goede woorden We, en, en met uh, hoge en dierbare verhulde letters. Vier. We achter elkaar en vervolgens zal ik komen bij jou. Wanneer jij is ratlige, en ik zal jou tot hulp zijn vier nadrukken. We train vijf lachen. Na halat steelt jeot. Schen jeot er eljonot zes. Mi luushen is tijlku schehen jut, shin. Jut, eljuna. We Zeifen zeifan shahen jejuu lacha o mleim mikolpen. Wa eten vajf lacha en ik zal jou nachalat shtey iot ik zal je geven de erfenis van twee letters. Shahen joterel yonot die hocher zijn zes me eilu shen is dan deze die opgestegen waren. Shehen, Jud Shin. Dat zijn die twee letters. Jud Shin. En trouwens, Jud Shin betekent, die ja, heeft ook betekenis. Als woord betekent, Yesh betekent Yesh. Betekent er is. Er is. Zijn. Van zijn. Existenzie. yud el yud Eliona, de hogere jude, Shin Eliona en de hogere Shin Zeven. Schehen Jülecha, yu, Otsroot, Mleimikol, dat zij, die twee letters, zullen voor jou eh, schatkamers, zullen tot schatkamers zijn, die vol zijn van alles. Kijk wat een belofte geeft die Jood aan die ziel van Ravaminuna Saba. Acht. umishum ze. En daar, en daar, en daarom. Bni mijn zoon. lech. Ha. We jeme chamer. Acharach hamorim. En daarom, kijk die, zegt die. Ha. En woord. En begeleider van achter en begeleid, wordt begeleider achter de ijzels, letterlijk. Dus ga en begeleid ijzels, woord, woord ijzeldrijver. 9. waar eigenlijk na niet leg En daarom ging ik ook, uh, daarom zegt hij tegen hen, "Egeraf Elazar, Rabi en Rabi Abba. Daarom ging ik. En daarom uh, ga ik daarin, dus ga ik, uh, uh, daarin op, die, op de reis om uh, die ijzeldrijver te zijn. Dus dat was hem. Dat is dan de vertaling. Tien. En nu volledige concentratie, want het is geweldig iets wat hij ons vertelt. Wat wij ook in elke... elke Elk stukje werk wat wij we doen aan on onszelf hebben we dat nodig. Dat is steeds wordt herhaald in elke handeling. Geestelijke handeling. Wie is dat? Wat uh, is dat? Dat ibur dat. Dat is ле сиуа леголех твалев бидар хеи ашем лацет мимадрегато велаво лемадрега де артин йо тер хашува ки дугмат ахмарим амесаим A. Hamoree. 10. Pirous. De uitleg. Kwaria data. Jij weet het al. 600 soot tain Dat de het geheim van tain van ijzeldrijver. Hij die begeleidt de ijzels. Hoe soot? Dat is het geheim van. Wat betekent dat geiselijk? Iboer Ibur nishmata tzadik. De toestand van de ibur, van de ziel van de tzadik. En de ibur, dat is het, het laagste wat er is, ja, in geestelijke opzicht. Dat is alleen ibur, dat betekent dat dat als een, uh, een embryo, als uh, een tzadik zich als embryo legt in een hogere. Dat is de, uh, het, het laagste wat het is. Dus alleen maar nervus heeft hij dan de ziel op dat niveau. Alleen maar één compartimentje van zijn kilim. Zelfs niet één, maar binnen dat één begint het met met kater de ketter van de kilim. Dat is dus de toestand, dat betekent dus de, het zijn dus de, de, de toestand van ijzeldrijver, dat is de geestelijke toestand van Ibor, van de neshama, van de Tzadik. Aba welke neshama, welke ziel van de rechtvaardige kwam, komt, le om te helpen, let op, le holech, de ander, een die op de weg van Hashem is, iemand die gaat op de weg van Hashem die geestelijke werk doet. Laat zet mi madrigator, dus wat is de hulp? Om hem te helpen om uit te komen van zijn traptreden waarin hij zich bevindt. Waarop hij zich bevindt. Wil la voile madriga en te om te, en te komen naar de traptreden dertien joter chasuva die belangrijker is die dogmaat, zoals bijvoorbeeld zoals, zoals men dat kan vergelijken met de hamarim, met de ijzels, hamisreiim enashim, of de ezel of de ijzeldrijvers, die helpen mensen gewoon in de materiële wereld die helpen mensen 14 de die mannen die verfuren niet helpen die vervoeren mensen mima kom le mima kom van plaats tot plaats verten alchemuregem op hun ijzels. ja net zoals dat ijzeldrijvers doen ja met hun ijzels, zo is het ook de uh, in het geestelijke de toestand van de iboer van de ziel die komt van boven om te helpen in andere ziel heet ook ijzeldrijver het is de laag, het laagste toestand kijk hoe geweldig het is dus de hogere ziel moet eerst verschijnen als als ijzeldrijver dus als het laagste niveau van het wat, het, wat mogelijk is hoe komt het? Let op, het hebben over de fiertin. We hebben de fiertin. We hebben de fiertin. We hebben de fiertin. We hebben de fiertin. We madriga de fiertin. We hebben de goed opletten. Dus, de ziel die komt nu te helpen, van boven, iemand hier, een lagere ziel, die ziel van boven, die komt in de hoedanigheid als uh, ijzeldrijver, betekent dat die die komt als uh, in de toestand van ibor, een lagere toestand. Ibor is dat dus, en uh, tegelijkertijd leren we wat ibor is. Hoe dat voelt, wij nemen. En zie hier, Baed Ha'i, in deze, in die tijd. Dus wanneer die, die hogere ziel komt naar een tzaddik, naar een rechtvaardige hier op aarde om hem te helpen, dat in die toestand van Ibor, dan zegt hij ook, Wehinei en zie hier, 14. Baed Ha'i, in die tijd, op dat moment, 15, Gamma Tzaddik, ook de tzaddik, ook de rechtvaardige hier op aarde, aan wie, uh, uh, uh, voor wie kom die hoogrezieuw. Dus ook deze tzadik beneden. No veel mi madriga tohakodemet valt van zijn vorige traptreden. Uba leeft genad 16 Ibor en komt in het toestand van Ibor. Schel madriga gadasha. goed toepleten. Van de nieuwe traptreden op genate neshama, net zo als het aspect van neshama, de ziel, 17, Shebaale, Sajeolo, die komt om hem te helpen. Kijk, hoe gaat het? Dus er komt een nieuwe ziel, ja, en er komt een ziel van boven om te helpen iemand die hier op aarde hulp nodig heeft. En dan die ziel, die komt, die komt als embryo, als in het toestand van de laagste, de laagste toestand, en die komt, uit de laatste toestand heet ijzeldrijver. Dan, op dat moment, ook de ziel die, ge die geholpen wordt, ook die gaat uh, dezelfde toestand, Iboer, uh, zich aandoen. En wat betekent dat? Dat die Iboer betekent dat die komt, die verlaat zijn eigen traptreden, en die komt naar een nieuwere traptreden. We hebben dat ook geleerd. Als wij afmaken een hele traptreden en dan willen we eentje hoger komen, naar een hogere traptreden. Hoe komen we daar? We komen daar op de laagste traptreden te staan. Ja of niet? Jij wil in een andere zaal komen. Jij komt in de andere zaal. Je moet eerst weer een nieuwe, nieuwe traptreden opgaan. De laagste traptreden van de hogere traptreden is hierboven is het laagste ieder? waarom? Ja, dat, hoe beginnen we dan? Beginnen we met de klie. Welke klie? De, de lichtste klie, ja, of niet? De klieketter. We beginnen dan met de Dat betekent uh, uh, de eerste, de, de dunste klie, en dan steeds dan komt de tweede klie, de derde klie, de vierde klie, en de vijfde klie. Maar eerst dan, betekent dan Stap voor stap. Uh, op de volgende traptreden moet je ook, eerst komen we altijd in de ibor. Hoe komen we dan in de ibor? Well, de lagere traptreden, lagere traptreden moet, je zich, moet zich als het ware als in handen te geven, als embryo leggen in de buik van de hogere. Dat is wat hij ook vertelt ons. Dus beide nieuw dan beide Zielen, de, de ziel die komt te helpen, en de ziel die geholpen wordt, beide bevinden zich dan in de toestand van embryo. Oké? Okay. Uh, op genaam, Ibor, perusho, 18, is het goed mogen. En het aspect Ibor, let op, betekent het uitstorten van de mogen. Dus, wat doet een lagere, erg belangrijk wat je zei, dus wat doet een lagere tra traptreden wanneer die komt uh, als Ibor, als embryo naar de hogere traptreden? Die, die gaat, die zich gaat uh, verdunnen, ja, tot de, tot de ketter, helemaal tot de ketter van de hogere traptreden. Dat betekent tot de hoogte, tot alles zichzelf, zichzelf gaat, alle moog al het licht wat in hem was ga die uitstorten. En dan legt hij zichzelf. Dat is Iboer. Wanneer ik allemaal alles geef van mezelf. Alleen verbinden mezelf met de hogere. Dan moet ik alles. Al mijn moog. In al het licht wat ik heb in mezelf. Van mijn. Deze huidige traptreden. moet ik dan prijs geven. Als het ware. Omwille om van overeenkomst naar eigenschappen. Om, de, om met de hogere. Dat is wat hij zegt en dat aspect ibor betekent his telkut mochen et uitstorten, et uitgaan van de mochen. En dat de lacher, lacher doet het natuurlijk opzettelijk om om op te steigen Achting na de punt. We ze she ratzu ladat menu. Ech nechent in sieve bakadoos borogu she ata Bat beibur, alleen. Trinta. She ze bano. menu. En dat is wat zij wenste van hem te weten te komen. Wat is wat zij vroegen hem? Ja, zij vroegen hem, wat, wat was de vraag van hem? Zij ze zeiden, ze zeiden tegen hem, uh, dus, uh, waarom, uh, dat is wat hij ook ons had verteld. Waarom kwam je dan aan hem? Wie heeft jou gestuurd, herinner je nog? Wie heeft jou laten komen hier uh, zo in de hoedanigheid van IJzeldreif? Dat wilden ze weten. Waarom wilden ze dat weten? We is wat ze wensten van hem. Tweede te komen. Ech sive van Wat was de overweging van Akadoš Barouhu? bata. Dat jij gekomen bent. Dat jij zou komen, dat jij gekomen bent. Dat jij zou komen bij Ibur alleen als Ibor in de toestand van Ibor bij ons. Waarom kwam je dan in de toestand van Ibor bij ons? 20. Charité zei dat daardoor, Banu kwamen wij, Listel, Kuta, Mochin kwamen wij tot het uitstorten van Mochin van onze licht wat wij hadden. Uh, dat wij ook... tot Iborg zijn gekomen... door jou. Wij zeggen... Dat, dat is een geweldige vraag. Want ook... Eh, dat is ook wat... De, eigenlijk de... steen des is... in het geestelijke werk. Daarom... willen willen niet het geestelijke werk doen. Of... gewoon zien dat dit vreemd is. Waarom? Omdat telkens, kijk eens goed, telkens we hebben vandaag gewerkt, veel gedaan en geleerd en overgaven, overgaven boven een andere overgave. dingen gewonnen hadden van de slechte neiging. En dan volgende ochtend staan we op, hebben we, kunnen we niet uh, rekenen op wat wij gisteren hebben bereikt. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Net het gevoel dat jij moet weer opnieuw beginnen. Moet je weer jezelf beginnen met een, een volgende dag of een nieuwe toestand, moeten we altijd beginnen opnieuw. Dus moeten we altijd ons weer leegpompen om weer een nieuwe elan te beginnen. Je? En dan is het, de mens wil, dat zegt niet de mens, erg juist is, die gewoon leert nog, nog iets, nog, en nog iets leert, en, uh, ja, begrijp je, iets leert meer, dan voelt hij zich elke dag belangrijker. Hij voelt dat hij, ik heb dat geleerd, ik heb dat geleerd, maar wat wij leren, wat in de Kabbalah, hoe je dat leert, op de manier waarop wij in de Kabbalah leren, het is heel iets anders. Dan telkens bij het nieuwe, nieuwe keer, nieuwe, nieuwe keer, wanneer je gaat Sessie, wanneer je gaat leren of je dat toepassen gaat, dan moet je weer opnieuw beginnen. Het is natuurlijk niet, het staat niet op dezelfde plaats. Wij staan dan op een andere plaats. Maar moet je wel met Ibor beginnen. En dat is natuurlijk, moet je wel overgave hebben. Om weer te beginnen, na drie jaar, na vijf jaar, et cetera. En dan al steeds op die manier verder willen gaan. Dat is wat hij ook zegt. Daarom waren ze ook verbaasd. Waarom? Dat hij kwam dan, wat overweegt, wat bracht, bracht hen, wat was de reden dat Akados Barucho liet hem dan gaan, uh, komen bij hen in de, in de toestand van Ibu? En dat was ook de, daardoor kwamen ze ook. Tot het uitstorten van hun mogen, want zij moesten zich ook aanpassen aan hem om de hogere traptreden te beklimmen. En dan kwamen zij ook in de Ibor. We zee shalmer. We zee Maand 21 jaar heeft lag. Le meisel hoog. Le maave dat is wat ze, wat ze hebben gevraagd. Maar ja, heer Vlaag, wie gaf jou, letterlijk, wie gaf jou, uh, wie liet jou, maar letterlijk, wie gaf, wie gaf jou, wie liet jou te komen hier, om te zijn de uh, ijzeldrijvers, tot ijzeldrijvers. Om begeleider van ezels te zijn. Het wil zeggen in de toestand van iboer te komen. 22. We zegen shomer. Amarlon. Jude avat korva Bet 23 atva. Bakaf we sabach. Leed kasra. Behadai. Jude 24. Hoe soort gochma kan u En kijk nou wat voor antwoord hij aan hen gaf. Die IJseltrefer. 22. We zeiden en dat is wat hij zei. Amarlon, dat is wat de zoger zegt. Amarlon, hij zei tegen en Amarlon, hij zei tegen hem. De ijzeldrijvers zijn tegen die twee reizigers op de weg van Hashem. Jude. De letter Jude. Awad Korwa. Letterlijk maakte oorlog. Dus voerde oorlog. Batri en atvan. Met twee letters. bakaf Met de letter kaf. En de letter Sama. Waarom? Leed om zich, om hen te laten met mij zich verbinden. Dus zij moesten, dus Jude voerde de oorlog uh, om die twee letters in ertoe te brengen en hen, om hen zich te laten verbinden met die ijzeldrijver. Met de ziel van die van die Rafa Mennon Saba. Jude, de letter Jude, 24. Hoe soort Chochma kan u Dat is Chochma, zoals het bekend is. Kijk, als je zegt Jude is Chochma, we hebben altijd gezegd Jude is Chochma. altijd Jude is Chochma. O, okay. punt, o Madriga, shama. de Shama? Nikra, 25, Teskis, Milachon, Kisse, Hakavot. Let op. Dus Jud is Chochma. Ja? En Jud, goed opletten. 24. We 24 na de punt. O mochin de Neshama en de traptreden van de mochin van de Neshama. Dus het licht Neshama met andere woorden. Nikra. Nekra, kaf, samig, of kes, die twee letters. Die twee letters waarmee je oorlog gevoerd had. Wat betekent dat? Dat is dan de, het niveau van de neshama. 25. Melashon, dat welke woord kaf, samig, komt van het woord kise. Nog met een alef daarbij. Kise haka Dat betekent... De kise betekent troon en hakavot betekent glorie, de, de, de, de troon van de glorie. Oftewel, ook de wereld Briah zo so heet. Maar in dit geval dat is dan Neshama, het licht Neshama. En het licht, dus het licht Chokma, die voert dan de oorlog met het licht Neshama. Neshama is natuurlijk het licht van Chassadim. 25. Wehu, Mishum. Sheha Mohin, 26, de Chokma. Baim, ba, balavush. Wehisui. Wehina, megulim. Wehu, en waarom is dat zo? En wehu, wehu, Mishum. En dat is omdat de Mohin van de Chokma. Dat ligt Chokma. 26. Baim, ba. Komen de, komen, ah, komen ba, pehar. Weet het? Kiseaka Die Weet het? De troon van de, de van glorie of zo. Balavush. bekleed in de, in bekleiding, wekisui en in beteking. Weina. mogelijk en niet. Onthuld is. Wij hebben dat geleerd. Dat Orchogma kan niet gewoon komen uh, zonder bedekking. Zonder bedekking, dat wil zeggen, in chassadim. Dat kan niet, kan niet ontvangen worden door een lacher. 27. Obayet Higia, Azman La sagata mochende Shehi, Jude, 28 דהוויה שהיא המדריגה שבאתי לזכות חם בה נכנתו הנה באמת רצתה החוכמה לקשר כי גם המוכן דרתך דקף שם המוכן דנשמה Kayita Bachem Mikodem Einandertak Lachem. Vahajut avat korva i amnam kaf Lot veendertak baila is talka, kulit kashra Batar de lo driandertak, Lemahave Arega Hada Ela Virouz, 34, die Hamal goed, de eljon amit labes het betachton, hoe soot 35, kaf. We gaan naar boven, 27. Dus, wat hebben we nu? Jud, dat is hochma, ja, licht hochma, en kaf, en samig, beiden, dat is, uh, ligt Neshama. En op een of andere manier, die Juw die doet, voert oorlog met, uh, met die kaf, met die twee letters. Oftewel, Gochma voert oorlog met de neshama, so zodat die, ja, zodat so zij zich zullen, uh, so dat zij zullen opstegen en zich verbinden, of dus, opdat zij zullen zich verbinden met die ziel van uh, Ravam en Wat betekent dat? Hoe en op het moment wanneer de tijd komt, La sagat de Chaya, voor het bevatten van de Mochin de Chaya, Shehi Jud de, de Hawaia. Dat, dat is de letter Jud van de Hawaia. Dat is dan de Mohin de Chaya. Dat is wat hij moest ook bijbrengen bij, brengen bij die twee reizigers. Dus in de tijd wanneer de Mohin de Chaya worden bevangen. <coughs> dat welke Mohin de Chaya, dat is de letter Jud van de Hawaia, van de Mohin. De naam, naam Hawaii, dat is Mohin. En dan is het letter Jud van de Hawaia. De Shehi dat dat is de traptrede. Shebati, waarmee ik kwam, hij, ik, dus die, de ziel van de hoge ziel, hij zegt van, van zichzelf, waarmee ik kwam, lees goed Hemba, om jullie daar waardig van te maken, die twee reizigers. Dat was zijn taak, 29, hinei bij mij Zie hier, waarlijk is het zo dat Ratsta, Chokma, uh, dat de Chokma wenst zich te verbinden. We weten wel dat die, om de te, te lichtgaaië te, aan te trekken, moet het, hoe, kunnen de, hoe kunnen de lagere je aantrekken? Alleen je dus chassadim. Ja, met het schijnen van de gogma, dat kunnen ze wel. Daarom, dat kan wel. Dus daarom zegt hij dat in, op dat moment, uh, de gogma wenst zich te verbinden. Kigam ha-mogin. Uh, ja, hm? Hoe staat het? Wie? Wie? oh, oké. Okay. 18, de 28, sorry, de regel 28 staat dit aan het einde. Dat was een beetje opraind, Was, uh, Staat het ba, maar moet het, hij he moet het weg. En in plaats van, en daaronder moet het uh, eigenlijk. Nee, nee. nee? Le cachère. Le B. Ah, B, oké, oké, dat is goed. Heel goed. Oké, laat het staan. Le, to le, to to okay, to le B, anders koopt het niet. Dus de. In de regel 29, daar staat het, uh, het derde woord voor het einde van de regel, staat het, uh, ki, zie je dat, kaf en jut. Ja, goed, en daar moet het staan, daar moet het staan, in plaats van kaf moet het staan, bed. Dus bed en dan jut. dat is wat, de correctie, heel ja, goed. Dus dan betekent hinei. Dus in de tijd, op dat moment, wanneer die mogen de gaaien, kwamen, uh, kwamen de tijd om die te bevatten. Te, op dat moment, waarlijk, wenste de chogma le bi, erg goed, om zich, bi betekent in mij, zich met mij te verbinden. Hij zegt, met mij dus, dat is die, ...die ziel, de hoge ziel van... Uh, ...Gam... ...nee, die, die, die, die, die, op dat moment... ...wenste de gogma om... ...te verbinden aan mij... ...let op, te verbinden... Uh, ...in mij ook de mogen... ...van dertig van de kes... ...van de letters ke, kaf en samig. ...dus naast de gogma ook verbinden in mij, in mij, in de ziel van de Ravam en Saba, die komt te hulp aan die twee reizigers. ook de morgen van Kes, dus Neshama, omdat beide zijn nodig, ja of niet, beide de Gochma, dan hebben we ook Chassadin nodig, dus Shehem, Hamogen, de Neshama, welke Kes, Kaf, en Samer, van het woord kisse troon, van de glorie, dus dat is de glorie, dat is dan Orchasadim. Or dat welke, dat die zijn, mochin de neshama, dat zijn de mochin de neshama, die, kaf en samig, Shahita, bachem, welke mochin uh, van neshama hadden jullie, mikodem lachen, voorheen. Dus voordat ik gekomen ik ben hier, Jullie hadden alleen het niveau van de Neshama. Dat heb ik. Maar ik ben op het niveau van de Chokma. En nu de Chokma wenste zich te verbinden met, de, met, de, met die Neshama. 31. We hadden Jude. Avat Korva Imahem. En de Jude maakte oorlog, letterlijk maakte ik, voor de oorlog met hen. Met die twee letters. Amnam kaf. Loba. Echter. De letter kaf. Loba leestalka wenste niet om op te stegen. Oleit kasra. En zich te verbinden met mij. Batar. De lo 33. Jachlale me Omdat zij kon niet, niet eens een ogenblik uh, zijn. Uh, ella, B Ella, B al maar, alleen, daarin, op die plaats, die plaats van de glorie, de troon van de glorie. Zij kon niet in mij, met, zich met mij verbinden, zegt hij, omdat zij kon niet opstegen van de troon van de glorie. We zullen zien wat het, Piroche, de uitleg. 34. Ki ha mal En nu laatste de zinnetje goed op Wat is echt Waarom kon hij niet opsteigen? niet zich, zich niet verbinden met hem? Pirouche, de uitleg. 34. Ki ha mal goed. de mal van de hogere trap treedde. amit mit het betachton. Die zich in In de lagere trap treedde. Hoe soot. Kaf, dat is de letter Kaf, zoals we hebben geleerd in de Otiot van de Ravah Menuna Saba. Pagina 45, Oot 31, Lamet 11. En dan gaat hij verder voor, voor na de pauze. Gaan we dan.